Overheid misbruik bijstandwerkers. 5 juni 2013. joop.nl VVD wil tegenprestatie van alle bijstandsgerechtigden. FNV. Slecht plan. Bijstandswerkers verdringen betaalde krachten en werken werkeloosheid juist in de hand. De VVD wil dat alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen voortaan een maatschappelijke tegenprestatie gaan leveren. Denk hierbij aan koffieschenken in een verzorgingstenhuis. Klaar over zijn voor schoolkinderen of verkeersboden schoonmaken. Iemand met een bijstand moet wat betreft de VVD zo snel mogelijk weer aan de slag, Maak dan in de tussentijd best iets voor de maatschappij doen. Zolang je geen baan hebt, kun je best iets terugdoen voor de gemeenschap, al dus VVD'er Sjoerd Potters tijdens een overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Jetta Kleinsma. Volgens de VVD is het beleid nu nog te vrijblijvend. Sommige gemeenten vragen wel een tegenprestatie, anderen weer niet. Vakcentraal FNV is het niet eens met Potters. De werkloosheid zou zelfs toenemen door het beleid van gemeenten die mensen met behoud van uitkering laten werken, doordat die mensen betaalde werknemers verdringen. FNV hield een enquête onder 200 bijstandsgerechtigden. Bijna de helft zegt daarin dat hun werk voorheen werd gedaan door een betaalde kracht. Hoewel het werk zou moeten bestaan uit additionele werkzaamheden is er nu sprake van verdringing. Het doel van werken met behoud van een bijstandsuitkering is het klaarstomen van mensen voor een betaalde baan, maar volgens FVV wordt daarbij weinig rekening gehouden met de vaardigheden en vooropleiding van de bijstandsgerechtigde. Bovendien zijn de trajecten niet gericht op het vinden van werk en is de begeleiding slecht. Al dus